9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel energiebedrijven vragen een borgsom aan klanten die schulden hebben, meldt het consumentenprogramma Kassa. Bijna alle energiebedrijven laten nieuwe klanten screenen op kredietwaardigheid. Mensen die schulden hebben of op een andere manier een financieel risico vormen, moeten een waarborgsom betalen voordat ze gas en elektriciteit krijgen. Dat bedrag kan oplopen tot 1000 euro, wat voor sommige mensen niet te betalen is. De Nederlandse mededingingsautoriteit gaat onderzoeken of de energiebedrijven zich daarmee onttrekken aan hun wettelijke plicht om alle klanten te accepteren. Van de grote energiemaatschappijen is Essent de enige die geen voorschot vraagt. Voortvluchtige criminelen kunnen vaak probleemloos een paspoort krijgen, meldt RTL Nieuws. Dat komt doordat honderden van hen niet op de zogenoemde signaleringslijst van justitie staan, die gemeenten gebruiken bij het verstrekken van paspoorten. Op de lijst staan 217 namen, terwijl er meer dan 1500 veroordeelde criminelen voortvluchtig zijn. Ook blijken gemeenten vaak niet de actuele lijst te hebben, omdat ze zelf nieuwe namen moeten toevoegen die ze van justitie doorkrijgen, en dat blijkt in de praktijk nogal omslachtig te zijn. Staatssecretaris Teven zegt in een reactie tegen RTL dat justitie de lijst beter moet gebruiken. Italië gaat op 24 en 25 februari naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Dat heeft het demissionaire kabinet van premier Monti bekendgemaakt. Vandaag maakte president Napolitano de weg vrij voor de verkiezingen door het parlement te ontbinden. De technocraat Monti volgde ruim een jaar geleden Silvio Berlusconi op... om Italië uit de economische crisis te loodsen. Gisteren diende Monti zijn ontslag in... omdat de partij van Berlusconi hem niet meer steunt. In de eredivisie heeft Vitesse punten laten liggen. Uit bij Heerenveen verloren de Arnhemmers met 2-1. Het weer, vanavond en vannacht blijft het stevig doorregenen. Ook morgen af en toe regen. In de loop van de middag wordt het wat droger. Het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Nogmaals, goedenavond. We gaan even snel langs de velden beginnen in Breda. Hebben we iets gemist, Andy? <laughs> Dat vind ik altijd zo leuk, hè? Heeft het nieuws twee minuten geduurd? En in twee minuten tijd twee doelpunten. Eerst werd het 0-2. Een penalty terechtgegeven door het Nijhuis. Werd gemist door Lens. Maar Matas was het eerst bij de bal. Gaf de bal weer heel goed voor. En diezelfde Lens die dus de penalty eerst miste, scoorde de 0-2. Een minuut later, Ava aan de andere kant, Nak Breda. Met Jordi Buis die de bal voor zijn linker krijgt. En keeper Waterman kansloos laat. En dus is het een leuke wedstrijd. Want we hebben 19 minuten gespeeld. En PSV leidt met 2-1. Gaan we bij Herakles tegen Volle. Gevoetbald. Het is 1-1. Zwolle heeft de kansen gehad. hoor. Ik heb er al een paar genoemd om 2-1 te maken in Almelo. Pluim was er dichtbij. 1 tegen 1 tegen Pasveer. Maar Pasveer maakte zich goed groot. En dus het stiftje van Pluim ging de mist in. Ging uiteindelijk naast. En leverde slechts een hoekschop op. En even later Asiente En ook hij vond zijn meerdere in Pasveer. Die zijn ploeg dus overeind houdt. En dat klinkt gek in een fase waarin Almelo, de Almeloers wel de bal hebben. En ook af en toe een kans krijgen. Voornamelijk uit de vrije trap van Duarte die goed naar de kruising ging. Maar ook daar was de doelman de betere, van de, dan de betere ten opzichte van de nemer van de vrije trap. En ook nu dus, ja, dat betekent gewoon dat twee ploegen behoorlijk in evenwicht zijn op het veld. In het voetbal, in de kansen en de goals. 1-1. ADO NEC, graag er niet mee. 1-0 voor Ado. Misschien verandert dat nu wel met Poepon. Maar een goede sliding van Van Eijden. Poepon nog altijd met de bal. Het is dus 1-0 en weggetrapt. Zojuist al een grote kans voor Poupon. via Sinou op de lat. Mooie paas van Torenstra, maar die Poepon die mist wel meer kansen. Die doet het misschien in 2013 alweer weer een keer. Lars Geerts bij Tilburg tegen Orion, de volleyballers. Orion diep, diep in de problemen in de derde set. Want het is Tilburg dat een forse, forse voorsprong neemt. 19-8 is het maar liefst. En dat ligt vooral omdat Orion blijkbaar is vergeten hoe ze moeten aanvallen. Of in ieder geval hoe ze de bal fatsoenlijk naar elkaar moeten overspelen. Tilburg dus, grote voorsprong. Stand op het bord in sets, nog wel gelijk 1-1. De marathon van de Orion. Sebastian Timmerman. Daar gaat het verschrikkelijk hard, want er zijn nog maar 35 rijders over van de 55 die er gestart zijn. 20 uitvallers, dus al veel uitlooppogingen gezien, maar niemand raakt weg. Ook nu gaan de ruggen weer omhoog peloton dus, wat er over van is, bij 1.72 ronde nog te rijden. Drivers stop, I know this town. I've seen these streets before. Some blocks away There's a bedroom Up one floor Please turn left This won't take long Just a stroll A kiss and ride Then I must Be on my way No, I can't stay the night een soldaat met IF en voor het broodnodige tempo gaan we naar Andy Houtkamp want er is ook tempo in de wedstrijd en terecht. En uh, het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. Uh, ik denk dat uh, en, uh, Nakbreda Breda het achterin wel heel erg moeilijk gaat krijgen. Maar het staat 2-1 in het voordeel van PSV. En uh, wat ik al zei, het is een aardige wedstrijd. Eén prachtige aanval net gezien van PSV. Echt over 6-7 schijven was zo mooi. Het is dat Stroopman de bal tegen Luiks aan uh, schoot. Want zo'n aanval had echt uh, een doelpunt verdiend. Nu heeft Bouma moeizaam de bal gekregen. Speelt hem net zo moeizaam op Zanga. En die moet helemaal terug naar zijn keeper, naar Boy Boywaterman... De bal op de rand van het, op het gebied heeft en hem naar voren ramt richting uh, Matas. Maar onderweg heeft Gillissen de bal al gekopt. En dan krijgt Gillissen de bal terug van buis. Maar dan laat Gillissen de bal onder de voet uh, vandaan springen. Komt de bal bij Narsing terecht. Maar Narsing heeft nog geen bal geraakt. Heeft er wel al een stuk of 5-6 gekregen. Maar er nog helemaal niets goeds mee gedaan. Uh, nu uh, heeft uh, Atiba Hutchison de bal gepaast in de breedte naar Bauma Bauma gaat uh, even tempo maken. Gaat nu op de helft komen van nou, Breda de Strootman. Strootman naar nou, Matas Die wordt uh, flink... ...naar beneden gehaald. Dat is, uh, lijkt mij normaal gesproken gewoon een gele kaart. Maar Nijhuis is nog coulant. Cool Het is uh, Bottingin die de overtreding maakt. Overigens net terug van een uh, schorsing. Dus die heeft uh, gelukt dat Nijhuis... ...de kaarten op zak houdt en het levert wel een vrije trap op voor PSV. Een beetje vanaf de keeper gezien, en dat is de Rauwelaar, meter of 30 van zijn doel vandaan aan de rechterkant. Dus vanaf de linkerkant van PSV komt Narsing zich daar ook melden. Lijkt me niet zo'n goed plan, want die heeft echt nog geen bal geraakt. Misschien dat hij het uit deze standaard situatie wel kan, want hij gaat hem nemen. Komt de bal richting tweede paal en die komt bijna bij een matas terecht. Nee, het is de Rijk die daar stond en die kan de bal niet onder controle krijgen. Dan wordt hij heel wild over de zijlijn getrapt door Nag Vreda. Door uh, Loms. En dan mag uh, er gegooid worden door PSV. PSV wel sterker. Uh, en je dacht eigenlijk bij 2-0. Nou dat wordt een uh, klinkende overwinning voor PSV. Maar die 2-1 maakt de wedstrijd weer leuk. Die 2-1 van Jordi Buis. Nu speelt PSV de bal een beetje rond. Is dus het uh, Zanga die de bal naar de Rijk speelt. Op de helft van Nac Breda. De Rijk uh, paast in in de diepte. En gaat het goed? Ja. Want het gaat naar Lens. Lens wordt een beetje vastgehouden. Oh. De scheidsrechter zegt andersom tot grote verbazing. Niet alleen van mij overigens. Maar ook van Lens. Uh, maar ja, we hebben nieuwe regels. Dus Lens die uh, zegt niets meer tegen de scheidsrechter. Geeft hem zelfs een uh, klopje. <laughs> maar ja, dat is wel leuk om te zien hoor. Uh, ja, er werd uh, aan beide kanten getrokken. Dus je kunt de ene kant op fluiten en de andere kant. Hij vloot in het voordeel van Nouk Breda. 27 minuten gespeeld. PSV leidt met 2-1 tegen Nouk De derde set in Tilburg was een vluggetje, uh, uh, Lars. Ja, inderdaad. En Tilburg is de uiteindelijke winnaar. 25-15. Aan het einde van de set leek het alsof Orion nog wat terug ging doen. Maar de afstand. Maar Tilburg was veel te groot. En je zag ook dat ze veel te veel fouten maakten. Niet alleen vanaf de servicelijn. Dat heb ik er ook een stuk of vijf geteld. Maar ook in het veld zelf. Hele domme dingen. Technische fouten bijvoorbeeld. Dat je de bal niet goed uh, aanneemt. Uh, een voetfout heb ik gezien. Allemaal zaken waardoor je direct... ...punten verliest waardoor je Tilburg gratis punten geeft. Die hadden ze niet echt nodig van hun aanval stond... ...maar vooral hun verdediging stond. In het grondwerk, in het veldwerk, in die ballen van de grond afrapen, ...daar is deze ploeg heel erg goed in geworden. Onder leiding van bijvoorbeeld Dirk Sparidans... ...die heeft dat jarenlang bij Dynamo in Apeldoorn gedaan. Die heeft geleerd hoe dat moet. Die leidt nu de verdediging bij, uh, bij Tilburg. En hij heeft zijn teamgenoten laten zien waar ballen terechtkomen... ...zodat je er kunt staan op het moment... ...dat ze daar terecht moeten komen. Heeft Orion ontzettend veel moeite mee gehad in de derde set. Konden daardoor geen aanval opbouwen. Spelverdeler Daan van Haarlem kwam zo'n beetje alleen te staan. Ook vanwege de service druk van Tilburg. Maar ook omdat hij weinig goede keuzes maakte... ...werd naar de kant gehaald opnieuw door Bas Hellinga. En de rest speelde zijn vervanger Stendrup. Maar die kon er ook niet veel beters van maken. Het is een doelpunt ergens, maar ik weet niet waar. Ik weet het wel. Andy. Ja, ik weet het wel. Bij Nac nou, Breda tegen PSV. Het is 3-1 geworden voor PSV. Ja, je kunt ze ook in je eigen doel schieten als je ze zo makkelijk weggeeft als verdediging zijnde. Want uh, ik dacht dat het Looms was die de bal zomaar inleverde. Van Bommel kijkt heel goed, geeft de bal voor. En Wijnaldum scoort. En uh, dat is zijn zevende alweer voor uh, PSV dit seizoen. Maar hij heeft al zoveel kansen gehad in andere wedstrijden dat hij wel uh, dik in de dubbele cijfers had moeten staan. Maar dit is zijn zevende in zijn vijftigste wedstrijd voor PSV scoort Wijnaldum. 3-1, maar er ging een enorme blunder achterin vooraf van Nac Breda. Dat is jammer, want nu is het verschil weer twee doelpunten. 30 minuten bijna gespeeld en PSV leidt tegen Nac Breda in Breda met 3-1. De raakt tegen PEC Zwolle, blijft spannend. Frank? Ja, en een echte wedstrijd. 74 minuten onderweg. Twee ploegen die echt niet veel voor elkaar onderdoen. En gewoon lekker blijven voetballen en tempo ook lekker in de wedstrijd houden. Dat maakt het wel zo aangenaam. Uh, om het uh, als schouwspel uh, te kunnen blijven volgen. Nu uh, ook uh, Herakles weer met een, een paar aardige kansen. Opnieuw uit een vrije trap. Eigenlijk de grootste. Uiteindelijk was het Kwanzaa die de bal boven op zijn kruin kreeg. En dan had hij hem op zijn voorhoofd gekregen, dan was hij wel tussen de palen gegaan. Nu ging hij er overheen. Uiteindelijk. En dus uh, bleef het bij uh, die 1-1 die nu nog altijd op het bord staat. En Herakles opnieuw met de uh, balbezit via uh, Dorda. Bruns die daar de combinatie probeert aan te gaan. Dat mislukt. En dan kan Zwolle weer van de goal afkomen. Met wat meer teruggetrokken spelende Benson. Krijgt de bal nu diep van Pluim. Maar Benson was alweer op de weg terug. Om Pluim daar een handje te helpen tegen twee tegenstanders. En dus is het een simpele opraapbal achterin voor Pasveer. En kan Herakles opnieuw komen met Overtoom. Ook hij komt de bal even halen. Lange haal naar voren in de punt van de aanval. Gaurier. Hij in de ploeg gekomen voor Castillon. Castillon eigenlijk niet echt een factor geweest in deze wedstrijd. Steekballetje van Bruns mislukt. De steekbal was bedoeld voor Overtoom. Die goed was doorgelopen. Alleen niet zo ver als Bruns hem had ingeschat. En de counter vervolgens aan de andere kant. Moktar steekballetje mislukt in de richting van Pluim. En nu kan Herakles weer komen. Zo gaat het heel snel heen en weer met Gaurier. Nu even uitgeweken naar de linkerkant. Omdat Ascente nogal een lastige tegenstander blijkt. Maar dat is van Polen ook. Die wint het duel nu ook van Gaurier. Balletje achter. Benson neergelegd. En dan kan achterin Herakles weer oprapen via Rinstra. En Pasveer. Pasveer neemt even de tijd. Even zoeken naar de vrije man. Als hij al te vinden is voorin. Broers gaat dat voorkomen dat hij daar te vinden is. en. Joey van den Berg helpt hem daar een handje bij. Dus kan Zwolle weer overnemen met pluim. Heeft weer verrassend veel ruimte en tijd om iets goeds te bedenken met de bal. Saimak ingespeeld die net in de ploeg gekomen is bij Zwolle. Voor slot moe gespeeld en nog niet klaar voor de volle 90 minuten. Hij moest dus na 70 minuten indrukken. De overtreding vervolgens gemaakt door Benson ten opzichte van Kwansa. En zo kan Heracles het balbezit weer overnemen. pas weer gaat de vrije trap nemen. Een metertje buiten zijn eigen strafschopgebied, Doet het uiteindelijk maar kort... Als als in de diepte niemand uh, kan vinden en ook te weinig aansluiting kan vinden. Dorda is dan degene die de bal uiteindelijk maar diep geeft naar Armentieros. In de tweede helft uh, nog altijd wel... Altijd die dreiging, maar veel minder uh, in balbezit. En dus uh, vooral als loopwonder uh, een dreiging. Nu Bruns probeert een steekballetje. Maar uh, Zwolle houdt, net als eigenlijk Heracles, de linie is uitstekend gesloten. En uh, daardoor krijg je heel weinig kansen te zien. En blijft het vooral uh, zoeken naar de ruimtes. En uh, die zijn nauwelijks te vinden in deze wedstrijd. 77 minuten zijn we onderweg bij Heracles tegen Peck Zwolle. Het is nog steeds 1-1, maar op de een of andere manier ben ik toch overtuigd... dat er vandaag iemand gaat winnen. Ik zou alleen niet durven zeggen wie. Vindt het Haagse publiek het leuk om naar te kijken vanavond, prachtig. Nou, de commentator van dienst in ieder geval niet. En zeker niet in de tweede helft. Het is uh, 1-0, een minuutje of 17 uh, nog hier. En uh, de wedstrijd is eigenlijk sinds de rust zwak. Er gaat uh, heel veel mis, er is weinig overleg. Ado kan de man situatie niet uitbuiten. Het gaat wel op en neer, maar levert ook te weinig leuke momenten op. Veel zwakke pases en een scheidsrechter die er ook al niet zoveel van begrijpt vanavond. Dat rood voor alle duidelijkheid was terecht, maar het is een ontzettende pietlut... Die over allerlei dingetjes steeds wat te mekkeren heeft. Als de bal niet goed bij de corner ligt moet hij een centimeter achteruit. en Allemaal van dat soort gekke dingen. Nu geeft hij een overtreding. Ado Den Haag mag een vrije trap nemen. Een paar meter over de middenlijn heen. Zomaar verbazen als de bal niet drie centimeter achteruit moet. Van deze meneer Buko. Nou, daar is die bal van Ado. Het hoeft dus niet. Met z'n holla. En uh, Omeru, dan gaat het maar terug naar de doelman. Dan sta je met z'n elfen tegen 10. En dan ga je helemaal terug naar je eigen keeper, in dit geval Coutinho. Aan de rechterkant is het Malone. Die kan aannemen het de hoogte van de middenlijn. Torenstraat kaatst ook maar weer eens achteruit. En om je vraag te beantwoorden, vindt het publiek van ADO dit leuk? Nee, dit wil het publiek van ADO duidelijk niet zien van de ploeg van Stijn. Want ADO is een club. Die vooruit moet, moet bikkelen en dan van NEC moet zien te winnen. Straks gaat dit nog mis in de slotfase. Want er zijn best wel wat van die halve kansjes geweest voor NEC. De ploeg die nu in de middencirkel moet uh, verdedigen. Maar Palson loopt weg van de bal zodat uh, Torenstraat kan openen. Torgenstraat krijgt de bal terug. Draait maar weer eens achteruit. Nou, mijn voorstel is Ronald om even op een ander veld te gaan kijken. Want hier word je niet goed van. Een kwartier nog. 1-0 voor Adolf. Schaatsen, veel leuker. Sebastian Timmerman. Het is een attractieve wedstrijd. Laat ik dat woord eens gebruiken om naar te kijken. Het laatste deel van de wedstrijd is ingegaan. Het laatste derde deel. 48 ronden van de 125 zijn er nog te rijden. Peloton is wel weer bij 1. Maar er wordt aan de lopende band wordt er gedemareerd. Ik heb rondetijden gezien van 27 seconden. Nou moet ik natuurlijk wel zeggen. Ze rijden minder dan 400 meter. Want ze rijden zelfs over de inrijbaan. Dus een rondje is minder dan 400 meter. Maar het gaat de hele dag al hard. Maar niemand geraakt weg te komen om weg te komen. Jan van Loon heeft het net geprobeerd met Arjan Stroet de Nederlands kampioen. Woensdag verdedigt hij zijn titel, pakt een halve ronde voorsprong. Maar toen kwam het peloton toch ook weer terug. En ook dit kunnen we een moment, op dit moment gaan de ruggen weer recht overeind. kijk ook even naar het middenterrein. Daar heeft de organisatie een aantal fietsen neergezet waarop de rijders kunnen in- en uitfietsen. En er zitten drie rijders van dezelfde ploeg van de aan Westerhof, de ploeg van Crispijn Ariens. En die zit daar met een heel zuur en zacherijne gezicht. De nummer twee uit het kpn op klassement moest ze dus de wedstrijd verlaten na een valpartij. Verliest vandaag kostbare punten aan Christijn Groeneveld, zijn grote concurrent. Groeneveld zit er nog wel bij, op dit moment midden in het peloton. Peloton, dat het tempo weer omhoog heeft gegooid. 46 ronden nog te gaan, maar een geslaagde ontsnapping? Nee, die hebben we vandaag nog niet gezien. Is de gang, he, Andy? Ja, en dat zal nog wel een paar keer gebeuren. Verder in de uitzending ook, Ronald, een beetje het vast. 4-1 voor PSV, doelpuntenmaker Matthias Zanga-Jurgensen met zijn eerste van het seizoen. 4-1. De wedstrijd in Eindhoven eindigde in 4-0. Dus al acht doelpunten in twee wedstrijden dit seizoen voor PSV tegen NAC Breda. Nak gaat ten onder. Roxy Music met More Than This. Helaas, ja, Peckswolle, Frank. Zes minuten nog officiële speeltijd en uh, beide ploegen weer een uh, goede kans gehad door uh, deze keer Peckswolle uit een vrije trap. Zijn Mak en de uh, steenhard ingeschoten, maar uh, uiteindelijk uh, zijn schot geen doel getroffen in tweede instantie. Pas weer nog uh, had twee uh, reddingen nodig eigenlijk om het schot van Zijn Mak onder controle te krijgen. Davidson komt nu in de ploeg voor wat meer controle bij Heracles. Blijkbaar neemt het toch genoegen met een puntje tegen Peck. Het heeft het zwaar en dat had het misschien wel uh, niet verwacht. Want ja, je hebt toch in je achterhoofd, althans uh, dat hebben wij als publiek natuurlijk, die 3-0 in Zwolle. De overmacht van uh, Heracles toen, maar dat was toen. Dat was in de periode dat Heracles aanvallend voetbalde en ook regelmatig veel goals maakte. Dat laatste is er met name af want goed voetballen. Dat kunnen ze nog wel bij uh, Heracles met die uh, drie verdedigers en die vier middenvelders en zoveel Beweging en zoveel balsnelheid. Dat ziet er allemaal nog prima uit. Maar ze hebben vandaag hun even knie gevonden in Zwolle. Dat het ook gewoon goed kan. En dat maakt de wedstrijd echt een prima schouwspel tot nu toe. Broerson, daar breekt een aanval van Herakles. En het, de ruimtes worden wel, ik had het net over heel weinig ruimte... maar die ruimte wordt in de slotfase van deze wedstrijd wel heel veel groter. En het zorgt er ook voor dat het aantal kansen nu hand over hand gaat toenemen. Met Duarte nu, die wegdraait bij zijn directe tegenstander van Polen. Is dat draait zich dan vervolgens weer vast in de volgende. En dan is het Gaurier, die probeert de achterlijn te halen. Dat lukt wel, alleen gaat de bal eroverheen en kan Boer een doeltrap gaan nemen. En Zwolle dus uitverdedigen Gaurier... In het begin van de competitie was hij bewierookt. En toen zeiden ze hier al van ja, je moet ook niet overdrijven. En vandaag zie je een klein beetje waarom. Want hij komt dan in de ploeg. Dan verwacht je ook echt wat van hem als hij voor Castellon in de ploeg komt. En dan loopt hij zich in een 3 tegen drie situatie helemaal vast. Tussen drie verdedigers van Zwolle. Dat betekent toch dat er dan ergens naast hem twee spelers helemaal vrij staan. En die zag hij compleet over het hoofd in, in die aanval. En dat kan natuurlijk niet. Een pluim die nu een bal diep gooit richting Benson. en uh, probeert hem uh, bij de hoekvlag te krijgen. Dat lukt ook wel. Alleen gaat hij daar over de zijlijn. En kan Herakles overnemen met de ingooi. Dorda is degene die dat gaat doen. Ik heb al gezegd dat ik eigenlijk verwacht dat er een winnaar komt. Dat zou ook zomaar kunnen. Al kan ik ook leven met een puntendeling. En vraag ik mij af, is dat ook zo voor beide trainers. En beide ploegen in deze wedstrijd. Nog een paar minuten te gaan. Het is 1-1. Ik geloof dat zelfs een Haag-kwartiertje niet meer bestaat. hè, Rachman? Nou, vanavond in ieder geval niet. Laten we het daarop houden. 1-0. Dat wel voor Ado. Dat is het goede nieuws. Acht minuten voor tijd. Maar. ADO kan het niet meer brengen. De laatste 20 minuten al niet meer. En wat ik zei, sinds de rust is dat niet meer goed. Bal nu over de zijlijn. En uh, NEC mag gooien. Ten voorde, erbij gekomen voorin. En ADO moet toch achteruit. NEC probeert nog een puntje uit het vuur te slepen vanavond. En met zijn tiener verdient NEC dat misschien ook wel. Want ADO krijgt met 11 man misschien wat veel met drie punten. Er ligt heel veel ruimte aan de linkerkant. Waar Ado uh, moet uh, verdedigen nu. Op de rechterpunt uh, van Strasopgebied de nieuwe man Elbers achteruit. En die trapt de bal over de zijlijn. Wel een ingooi voor NEC. Een meter of 5-6 bij de hoekvlag van Daan. Ten voorde meldt zich tussen twee mensen van Ado in. Ado kan overnemen en bovendien weg. Een counter. Niet de eerste keer vanavond. In de punt van de aanval is Vicento. Poupon is eruit gegaan voor Elbers. Daar is Van Duinen met de aanname niet goed. En Van Eyde kan wegrammen. Wel meteen weer opgepakt ter hoogte van de middenlijn door Malone namens Ado. Bal verliezen en dan ten voorde met de bal in de voeten. meter of 5-6 over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Inmiddels platje, dreigt wat, maar legt de bal dan klaar voor Koolwijk En dan gaat het via Rens van Eijden naar Nathaniel Wil. Maar in zijn eC wel weer terechtgekomen ter hoogte van de middenlijn. Breuer met de inspeelpaas richting... Uh... Rieks, Rieks vervolgens naar Palsom, dan is daar weer Rieks, dan Platje denkt even dat hij wordt vastgehouden volgens mij, maar is sportief. En Omeru was dan de man geweest die hem even vasthield, maar Platje klaagt verder niet en dan laat de scheidsrechter sowieso doorspelen. Bal opgepakt door Coutinho, meegeven aan Torenstra. De rechterkant van het veld. Zijn paas op Poepon had al lang breed de beslissing halverwege de tweede helft moeten betekenen. Maar een goede redding toen van Sinou en de bal boven op de lat. En door die actie, die gemiste kans van Poepon, zit Ado nog altijd niet aan de veilige kant van de score. Met op de klok nog een minuut of zes. Ingooi snel genomen. De gooi van Sinou naar de rechterkant van het veld. Afgepakt die bal bij Rieks. En zo Rex, en zo kan het zijn dat Ado de bal via Vicento maar weer eens naar voren speelt. Zonder enig overleg, veel gefluit van het Haagse publiek, opgepakt door Sinu. NEC heeft nog een minuut of vijf en een half om er een puntje uit te halen vanavond op bezoek bij Ado. Moet het gewoon 1-1 bij Heer Akles pex volver nou, dat had alweer 2-1 kunnen worden. En het alweer voor uh, Peck. Uh, ja, hij schoot. Hij schoot de bal in de verre hoek. En had daarmee pas weer overslagen, Maar schoof de bal een meter voor de goal van Herakles langs. En Benson was net te laat om nog het laatste zetje te geven. En uh, zo heeft uh, Peck in ieder geval de meeste grote kansen gehad om deze wedstrijd te winnen. En dat zal in ieder geval Peter Post niet tot tevredenheid stemmen. Ze hebben heel veel kansen weggegeven. En dat is niet uh, des Herakles Ook al spelen ze vrij gewaagd. Toch doorgaans geven ze niet zo gek veel uh, kansen weg. Hoewel de laatste maand het wel de overhand neemt. Dat er wat kansen voor tegenstanders komen. Ook nu weer een overtalsituatie voor Peck. Met 5 tegen 4. bal balrandje, strafschapgebied neerleggen voor Pluim. Maar die moet nog een paar meter. Die kwam een paar metertjes tekort. Zwolle blijft in balbezit. Opnieuw Asjente. Bal neerleggen bij de tweede paal. Daar is niemand. Ja, pas En die is van Herakles. Dus kan de ploeg uit Almelo van de goal afkomen met Rienstra. Maar het omschakelen momentje is een beetje eruit bij Herakles. Twee minuten extra tijd krijgen we erbij. Rienstra, nog altijd in balbezit. Heeft de diepte nog niet kunnen vinden. Kwansa probeert het in ieder geval aan de rechterkant met de Wierik. Die kan het niet belopen. Bal over de zijlijn. Kan Zwolle weer komen. Ja, Zwolle is uiteindelijk in deze wedstrijd gewoon de betere ploeg geweest. Als je alles bij elkaar optelt. Zijn beide ploegen hebben ze het voetballend best aardig gedaan. Zwolle dus de grotere kans. Gekregen. Nu uh, Schente die moet gaan gooien. Neemt daar ook ruim de tijd voor. Moet ook vergooien. Geen speler in de buurt. Te Wierik kopt dan uh, de bal weer terug richting het middenveld. En Armenteros en Ragnar. Het is de tweede van Jens Torenstra. het is ook bij ado Nsc 4 minuten voor tijd, de beslissing, goede beslissing van de weinigen vanavond van de scheidsrechter. Want Vicento krijgt op het middenveld een schop, dan geeft de scheidsrechter voordeel, kan Meijers weg, dan denk je die zal zelf wel gaan schieten. Slechte de bal breed. Ik dacht nog even veel te hard. Maar Torrenstra een paar meter voor de goal. Wat rest van het doel. En Zinou is uh, geklopt. Die overtreding was uh, overigens van uh, Rens van Heijden. Die nog geel heeft gekregen. Maar Torrenstra met twee doelpunten vanavond. De held. Want de laatste wedstrijd voor de winterstop gaat ADO binnen van NEC. 2-0. En dan de laatste seconden bij Herakles Volle Frank. Met balbezit voor Herakles. Armenteros. En die heeft nu wat ruimte. Bal breed leggen. En dan moet hij uiteindelijk voor de goal komen. Maar de bal te hoge snelheid. Speler te hoge snelheid. Bal over de achterlijn. Maar dat gaat wel via Bram van Polen. En dus nog een hoekschop voor Herakles. En dat zijn de momenten waaruit de ploeg aan Almelo het meest gevaarlijk is geweest. De standaard momenten. Nu de bal kort genomen. Overtoom in tweede instantie. Toch maar de bal voorgegooid. Benson komt daar weg. Opgevangen. Dan achterin door Duarte. En die verslikt zich dan in Benson. Benson. Met de uitbraak. Duarte herstelt in eerste instantie. Maar Zwolle wel massaal van de goal afgekomen. Van Polen onder andere. Benson, nu met ruimte. En hij blijft in balbezit ook. En nu is het 3 tegen 3. 4 tegen 3. Als zij uh, mak de bal breed legt. En de bal wordt ingeschoten. Jongen, jongen, jongen. Je kan hier wel een standbeeld gaan oprichten voor Pasveer hoor. Die heeft echt dit punt dik en dik en dik verdiend. Voor Herakles. Als uh, Van Boekel afluit. En nog maar weer eens een 100% kans in die slotfase van mocht daarom zeep wordt geholpen door Pasveer. Hij redt een punt voor zijn ploeg in de laatste wedstrijd voor de winterstop. Zwolle heeft echt 4-5 100% kansen gehad en ze allemaal zien afstuiten op de doelman van Irakles. En daardoor wordt het in Almelo 1-1. Het is rust bij NAC Psv. Ruststand 1-4. Rachman niet meer. Met uh, hoe lang nog bij ado Nsc? Een minuutje of twee en Ado op 2-0, dat voelt toch als de beslissing. Misschien wordt de schade voor NEC nog wel groter. De bal vanaf de rechterkant van Elbers is niet goed. Binnen het strafschopgebied al de bedoeling is Vicento. Het is niet voor het eerst dat hij de bal niet ontvangt in de vrijstaande positie. Het blijft dus bij 2-0, wat NEC heeft uitverdedigd. Anderhalve minuut voor tijd wordt veel gewisseld. Want de man van vanavond, Jens Torenstra, gaat er vanaf. Zou die nog gaan vertrekken in de winterstop of zal het rond deze speler van ADO, de nummer 10, toch rustig blijven. Er zijn altijd wel geruchten en verhalen over transfers binnen Nederland, buiten Nederland. Met een grote glimlach gaat hij naar de zijkant toe. En als ik me niet vergis is het Kevin Visser die klaar staat ter hoogte van de middenlijn ja. om binnen de ja. lijnen te gaan Visser. komen. Visser inderdaad voor de slotminuut, want 89 blank staat zo'n beetje op het bord nu als Holla. Aan de overkant van het veld nog de ingooi mag gaan nemen voor Ado Den Haag. Halverwege de helft van NEC. Daar is Malone, krijgt de bal middels een ingooi. Trapt hem vervolgens keihard naar voren toe. En sinds het moment dat die rode kaart er was voor comboy was NEC het eigenlijk kwijt. Ado was ook niet goed, het is 2-0 hier. Hoe zou het staan bij Tilburg Orion, Lars? Nou, het is uh, bijna afgelopen. Hier zou ik willen zeggen, waren het niet. Dat Postema op dit moment de bal nog goed weet te raken. En zo het onvermijdelijke voor Orion nog even uitstelt. Het is 23-15 in het voordeel van Tilburg. Opnieuw in de vierde set dus die grote voorsprong. En het heeft onder andere te maken met het werkelijk blabberde spel dat Orion de laatste twee sets laat zien. Het staat bol van de fouten. En daar profiteert Tilburg van. Zozeer zelfs, nee, ik wou zeggen zozeer zelfs dat het nu match point vol, uh, wordt. Maar de scheidsrechter heeft een fout geconstateerd van Jasper Dievenbach. Daar wint Sparidans zich over op. En dan is mijn vraag, krijgt Sparidans daar een gele kaart voor? Want hij slaat met zijn hand tegen de scheidsrechterstoel. Het, en bij het volleybal zijn ze altijd al heel streng geweest. Dat soort reacties worden niet op prijs gesteld. Maar Sparidans komt er uh, goed vanaf. Want een gele kaart in een volleybal betekent een punt voor de tegenstander. Oké, okay, Tilburg kan het leiden. Maar goed, het is nog steeds vervelend. Het is Komen die gaat serveren voor Orion. Heeft dat al een aantal keren fout gedaan. Doet dat nu ook fout en dan is daar inderdaad at match point voor Tilburg. Coach Bas Hellinga... van de Doetinchemmers staat erbij. Kijkt ernaar. Weet ook niet meer wat hij moet doen. Heet al een aantal keren ingegrepen in zijn team. Zijn spelverdelen gewisseld. Ook de tweede spelverdeler kon het niet brengen. En de eerste spelverdeler die nu in het veld staat... staat ook bol van de fouten. Daar komt de service van Tilburg. Dan de aanval van Orion Van achter de 3-meterlijn. Joel Miller. Dat is de enige misschien die het niveau nog haalt... aan Orions kant. En die slaat hem keihard... tegen Jasper Dievenbach aan. En zo uh, wint... Uh, Orion nog een puntje. 24-17 in Orion die aan surft. De ongelukkige Daan van Haarlem. Spelverdeler. Doet het rustig. Wordt goed opgevangen aan Tilburgse zijde. Is daar Dievenbach. En die slaat de bal uit. Het lukt Tilburg maar niet om deze wedstrijd uit te maken. Dievenbach die toch een goede kans had. Hoewel, setup was niet al te best. Kwam iets te hoog, wellicht. Waardoor hij hem wat te hoog op de vingers kreeg. En waardoor de bal achter de achterlijn terecht kwam. Van Haarlem opnieuw met de service. Want Orion natuurlijk nog steeds aan de gang. Via de netband moet hij heel moeilijk worden gered. Maar wel de Orion, komt de aanval van Orion aanzetten in het volgende 3 blok van Tilburg. En toch komt die bal op de grond. Nee, zegt de scheidsrechter, want de antenne is geraakt. En dan wordt er gejuicht in Tilburg, want er wordt gewonnen met 3-1 van Orion. Het werd 25-18 in de vierde set. 25-15 in de derde, 25-17 in de tweede. En Orion won de eerste met 21-25, maar had daarna niks meer in te brengen voor Tilburg. Tilburg wint. Oudion... Verliest. En de competitie gaat verder. En ADO wint ook, Rachner. Ja, Het fluitsignaal van Alexander Boucou heeft geklonken. De Belgische scheidsrechter 2-0 voor ADO Den Haag. Dat met een goed gevoel de kerstdagen en de winterstoppen zal ingaan. En er zal ongetwijfeld worden nagesproken, zeker ook door Alex Pastoor, over die rode kaart van Kevin Comboy. Voor de tweede keer dit seizoen overgestat. Zijn leermeester vanavond op de tribune, de recordhouder in Nederland. En dan moet jij raden, Ronald, wie dat is. Rode kaart in het seizoen. Uh, ja, hoe heet het weer weer? Raymond Attenveld, ik zal je even uit de brand halen. Ja, ik, ik, ik Met... wilde roda zeggen, dan, dan zal ja, ik het goed, hè? Ja, ja, zeker weten. Met uh, vier stuks. Dus Kevin Comboy is uh, lekker op weg, zou we maar zeggen. Oké. Okay. Uh, drie wedstrijden zitten erop. Heerenveen-Vitesse 2-1, pek 1-1, ADO-NEC 2-0 en het is rust bij NAC-PSV 1-4. Rust is het allesbehalve in Hoorn, want daar reizen de laatste rondjes. Sebastian. Nog veertien ronden, dus een minuut of nou zes. Dan zijn de heren zo'n beetje wel binnen. Heel veel uitlooppogingen. Ja, het blijft een beetje een herhaling van zitten met het verhaal natuurlijk. Maar uh, nog niemand slaagt erin om weg te komen. Heel veel rijders kijken naar de BAM-ploeg. Die ploeg in het groen, de ploeg van de leider van Christijn Groeneveld. De ploeg ook met Jorrit Bergsma hier. Met Aljan Struetega, de regerend Nederlands kampioen. De ploeg die dit seizoen al zeven van de tien wedstrijden in de KPN Cup wist te winnen. Op dit moment kijk ik naar Bergsma. Die een vier de positie zit als er dan toch een groepje inslaagt om in ieder geval een meter of tien voorsprong te pakken. 13 ronden nog te gaan en het zou niet voor het eerst zijn als de slag zeg maar valt in de laatste 15, 20 ronden van de wedstrijd. Dat is dit seizoen al vaker gebeurd. Bergsma zit dus in ieder geval mee. Ook Johan Knol, dat is de beste jonger in het klassement draagt een wit pak, zit mee in deze kopgroep waar we verder Frederik Nauta voorin zitten, zien zitten. Ook hij zit mee. Er wordt gekeken ook door Timo Verkijk en dan wordt de achtervolging op gang gebracht door Bart de Vries. En hij heeft met Gary Hekman ook iemand in het pelotonnetje zitten dat over is die goed kan sprinten. Kopgroepje dus, klein kopgroepje, maar het pelotonnetje begint alweer op snelheid te komen. Het verschil loopt terug, is nog zo'n 20 meter met nog 11 ronden te rijden hier in Oren. Everywhere van Fleetwood Mac. Nou, we gaan kijken hoe de eindsprint afloopt. Sebastian Timmerman in Hoorn. Ik kijk naar Jouke Hogeveen. En dat is de enige die nog over is van de ploeg van Daan Westerhof Met z'n vier gestart. Eentje dus nog over. nadat ja, Chris Pijn Ariens onderuit ging. En zijn ploeggenoten hem uh, probeerde terug te brengen. Maar dat slaagde er niet in. Dus Jouke Hogeveen probeert het in ieder geval in de slotfase. Rondebord staat op vijf. Maar gaat er niet in slagen om weg te komen. Wordt op dit moment teruggepakt. En dan zie ik de nieuwe aanvaller. En ik denk dat dat Frank Vreugdeneel is. Dat hij ook in een wit shirt van. Telstar Sport. Dat is inderdaad Frank Vreugdeneel. Won dit seizoen al twee wedstrijden. Twee weken geleden in Groningen onder meer. Ah, hij pakt een meter of vijf, zes in die laatste ronde dus. Op dat wit uitgeslagen ijs in Horen. Deze bijna geheel overdekte baan. Alleen in het midden zijn een paar open plekken. En dan zie je dat het nog altijd hard regent. Maar wind, daar hebben de rijders geen last van. De zijkant is helemaal dicht afgesloten op deze gezellige baan. Het is inderdaad Frank Vreugdeneel. Maar meer dan een meter of tien voorsprong heeft hij niet in de laatste vier. Vier ronden inmiddels. Het is Jorrit Bergsma die het eerste deel van het gat uh, dicht rijd. Daarachter zit Ingmar Berga. Dan zien we Arjan Strueter gaan zitten en Christijn Groeneveld. En degenen die vaker naar de radio luisteren, naar het marathon schaatsen... weten dat dat dus vooral dus die bandploeg is. En die bandploeg pakken, pakt nu ge, uh, de ontsnapte vreugdenheel weer terug. En dan is het inderdaad Jorrit Bergsma aan de leiding. Groeneveld nu doorgeschoven naar de tweede positie. In de derde positie in het rood wit blauw Dat gaat hij woensdag verdedigen in... Uh... Uh, Assen zitten, of in uh, Utrecht moet ik zeggen, zit daar uh, Arjan Stroetinga En dan houden we uh, Ingmar Berga over, die dan op dit moment in vierde positie zit. Gaat dat dan de rijder zijn die wordt uitgespeeld? Ja, eigenlijk kunnen zowel Christian Groeneveld als Arjan Stroetinga als Ingmar Berga prima aankomen. Berga dus in vierde positie. Kan natuurlijk ook een beetje de afstopper zijn dadelijk in de eindsprint. De massasprint, twee ronden nog te gaan. Rari Hekman zit uh, als eerste niet bammer in de vijfde positie. Er werd veel naar de groene ploeg gekeken. Ook vandaag weer in de ploeg van jillet Anema Die laat toch zien dat zij in de breedte en vaak ook individueel de sterkste zijn. Dan komt het peloton weer aan. Rondebord na één. Mijn uh, buurman gaat de bel weer te hand nemen. Christijn Groeneveld trekt de sprint nu aan. Met nog 400 meter dus iets minder dan dat te goed te gaan. in tweede positie. Komt nu door langs het oranje pak van uh, Christijn Groeneveld. Berga zit daar in derde positie. Gary Hekman zit daar in de uh, vierde positie. Schuift nu ook door. Laatste. Bocht door op weg naar de laatste 100 meter. Strutega nog steeds aan de leiding. Hekman probeert buiten om te komen. En komt in ieder geval naast Arjan Strutega. Strutega of Hekman mee tot de Nederlandse kampioen, wint Gary Hekman. Eindigt op de tweede plaats. En Ingmar Berga wordt derde. Voor de achtste keer in elf wedstrijden gaat de overwinning naar Arjan Strutega. En voor de Nederlandse kampioen is dat zijn vierde overwinning alweer van het seizoen. Bam, een oppermachtig. Maar met vier van de elf marathons gewonnen kunnen we dat ook wel zeggen van Arjan Strutega. En de viervoudig Nederlands kampioen ook is de topfavoriet voor het Nederlands kampioenschap. Aanstaande woensdag, op tweede kerstdag dus, in Utrecht. Wij gaan even terugblikken op het voetbal. Heerenveen-Vitesse eindigde in 2-1, eindelijk dus weer een zege voor de Vriezen. En dus gaan we luisteren naar een opgeluchte trainer Marco van Basten. Ja, we hebben natuurlijk uh, de afgelopen week drie wedstrijden gehad die best pittig waren. Tegen Feyenoord was het 120 minuten en uh, penalties. En ook deze was weer tot aan de laatste minuut, geloof ik, de 95 minuut. Dus ja, als je dan uiteindelijk uh, wint, dan uh, ben je wel uh, opgelucht, ja. Je elftal had jou heel rustig op de bank kunnen laten zitten... als ze gewoon uh, halverwege met 5-0 hadden voorgestaan. Ja, 5-0 is het overdreven, maar we hadden in ieder geval... Uh, een paar hele goede 100% kansen met... Uh... Alfred. En, uh, ja, helaas, dat is ook met het voetbal uh, hoort erbij. Je, je, creë je creëert kansen, dat is positief. We hebben veel kansen gecreëerd en uh, je moet ze wel maken, want dat is ook een kunst. Het belangrijkste is in ieder geval dat we in de wedstrijd zijn gebleven, dat we weinig kansen hebben weggegeven en uh, nou, op die manier verdiend gewonnen hebben. Dat laatste stukje is uh, wat je moet zeggen als trainer, maar dacht jij toch niet halverwege die eerste zelf daar gaan we weer? Ja, maar goed, weet je, wat heeft dat dan voor zin om dat te denken? Ik begrijp het ook wel. En het is natuurlijk ook wel een emotie die, die voorbij komt. Alleen, ja, je zal verder moeten. En met, met het team willen we graag goed presteren en winnen. En uh, ja, het creëren van kansen is het minste wat je kan doen. Goed staan, weinig kansen weggeven. En ja, hopelijk uh, vliegt hij er natuurlijk uh, vroeg of laat wel in. En dat geeft natuurlijk op een gegeven moment ook vertrouwen. En uh, nou ja, dat hebben we in ieder geval uh, uiteindelijk wel voor elkaar gekregen. Heb je nog in de rats gezeten, zeg, in het laatste kwartier... Of dacht je toen het komt wel goed? Nee, het laatste kwartier uh, werd het ook natuurlijk uh, spannend... omdat zij steeds meer één op één gingen spelen. En uh, ja, dan weet je toch dat het uh, ja, niet, niet helemaal controleerbaar meer is. En we hebben dus met, uh, met wat wissels nog proberen ook uh, de boel te beïnvloeden. Zowel uh, op de, als poppetjes, maar ook met de tijd. En uh, uiteindelijk is het uh, deze keer gelukkig wel gelukt. Um, nou is het winterstop... En ik kan me voorstellen dat je daar na vanavond eigenlijk ineens helemaal geen zin meer in hebt. Nou, wel hoor. Ik, uh, <laughs> ik, uh, ik heb genoten van deze week, moet ik eerlijk zeggen. We hebben een uh, fantastische wedstrijd in Utrecht gespeeld. Die we helaas verloren hebben. We hebben tegen Feyenoord een, een schitterende wedstrijd gehad. Die we ook helaas met penaltjes verloren hebben. En vandaag hebben we terecht, denk ik, gewonnen. We hebben goed gespeeld. En uh, de lijn van de afgelopen weken die hebben we eindelijk uh, gestalte gegeven met deze overwinning. Dus wat dat betreft uh, ja, voelt het goed en is iedereen happy om uh, eventjes eruit te gaan. Marco van Basten na de 2-1 overwinning van zijn ploeg Veen op Vitesse. Voor Vitesse betekent het in de laatste drie wedstrijden acht verliespunten. Bas Ticheler praat erover met de trainer van Vitesse, Fred Rutte. Als bij ons thuis vroeger iets niet goed ging... dan waren mijn ouders of boos of teleurgesteld. Wat ben jij nu? Nou, als er bij mij vroeger wat uh, thuis niet goed ging, kreeg ik met een mattenklopper. Dat kreeg ik een paar klappen, kreeg ik uh, vroeger, als ze niet wilden luisteren. Ja, in de huidige tijd kan dat niet. Je had dat graag gedaan? En, uh, ja, ik had heel graag met een mattenklopper door de klikkamer heen gelopen, ja. Want wat gaat er met name de eerste helft allemaal niet goed? Of staan we hier dan morgen nog? Nee, ja, ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Kijk, als je zo de wedstrijd begint... En, uh... Kijk, je kan niet zeggen dat de Heerenveen zelf die kans heeft gecreëerd. Volgens mij uh, spelen wij... Ik dacht sowieso, twee ballen spelen wij terug. En uh, er zitten gewoon twee spelers van Heerenveen zitten daar tussen. Ja, als je dan een niveau wat wij graag willen spelen, als je dat dan doet... Ja, dan is het heel moeilijk om, uh, om zo'n zo zo draai nog weer te geven naar de wedstrijd. En dan komen we met heel veel mazzel komen we ook nog op, uh, op de 1-1. Want voorstel ik, dat had al ja, heel realistisch. Ik denk 5-0. Dan hadden we niks mogen zeggen, hoor. Is er een reden voor? Ja, er is altijd een reden. Maar kun je die al grijpen nu? Nee, dat is voor mij heel moeilijk. Kijk, dat is altijd, altijd gissen. Je kan ook zeggen van ja... Ze gaven mij in ieder geval het gevoel dat, uh, dat er bepaalde angst in het team zat. En dat is... Ja, waarom? Ik weet het niet. Maar misschien duurt het allemaal net te lang. En is het ook zo dat Vitesse een beetje omhoog geschreven en gepraat is? Want ze doen nu echt mee voor de titel. En dan krijg je relatief kleinere tegenstanders. En dan moet het ineens. Want ja, VVV-RKC was ook geen succes. Nee, in resultaat niet. Dat klopt. En... Uh... Ja, of dat het is. Kijk, dit moeten ze allemaal ervaren. We hebben... Er is maar één speler die dit allemaal heeft meegemaakt. En dat is, dat is Theo. Dus, uh, alle anderen hebben dit nog nooit meegemaakt. Dus dat is, uh, is een ervaring. En de pra praktijk wijst nu uit. Als je, zeg maar, als je diep valt, zeker, uh, zeker de eerste helft. Ik moet wel zeggen dat we de tweede helft stonden we er veel beter op. Daar zat ik meer drive op. Uh, ik ja, heb, heb ook niet al te veel kansen meer weggegeven, zoals in de eerste helft. Dan zag er allemaal wel wat anders uit, alleen... Ja, dan is het uh, heel erg vervelend dat, uh, dat je het jaar zo afsluit. Dat brengt mij bij uh, de volgende vraag. Namelijk, je hebt gezegd... ik wil eigenlijk in iedere linie wel een versterking in de winter. Um, onderstreept een dag als vandaag dat dat misschien wel nodig is... wil je echt meedoen bovenin? Nou, even met is, is mij uh, leeft het al, uh, al een aantal maanden. Kijk, met, uh, met wat de club graag wil, hè? dat is dus... Uh, Bovendien uh, meeacteren. En wij zijn nu, uh, ja, ik, dat schrijven we vanaf 1 september. Uh, ja, toen hadden we de selectie compleet. Zijn we zijn vier maanden bezig. We hebben een hele goede rit gehad. Maar onderweg naartoe heb ik, heb ik wel een aantal dingen gezien. Dat ik zeg van, als je echt mee wil blijven doen... dan heb je er gewoon drie in iedere niet nodig. Um, hoe ga ik kerst vieren nu? Nou, ik ben... Uh, ik sta wel in het leven dat dit heel verzeer doet, maar... Uh, ik rees morgen zo snel mogelijk naar Oostenrijk en dan uh, zo ze namelijk al vergeten. En dat zei Fred Rutte, de trainer van Vitesse, na de 2-1-nederlaag tegen Heerenveen. En dan nog even naar Spanje. Eerder vanavond won Barcelona de uitwedstrijd bij Valladolid met 3-1. En net verloren Real Madrid met 3-2 van Malaga. En die houdt Ik kreeg net een berichtje van een beviende NAC-supporter, die, uh, Ze spelen nog slechter dan het veld. <laughs> dat is knap, hoor. Dat is echt knap. Want uh, uh, even kijken, het staat uh, 4-1, 52 minuten gespeeld. Uh, als je hier koeien zou laten grazen, dan zou Marianne Thieme in de Tweede Kamer vragen stellen. Want dat, uh, dat zou je die koeien niet aan kunnen doen. Nee, het is echt uh, dramatisch. En daarom is het des te... Uh, knapper van uh, PSV, zoals ze staan te voetballen, want PSV speelt een uitstekende wedstrijd tegen een heel matig nak. Dat moet uh, gezegd worden, met name achterin uh, was het in de eerste helft een drama en Looms is daarvan. Dit is een gemeen trapje wat uh, Goudelje uitdeelt. Echt een gemeen trapje op Van Bommel en ik snap niet, uh, Nijhuis staat er met zijn neus bovenop. Het is gewoon half na trappen wat je doet en uh, van uh, Nijhuis staat er met zijn neus bovenop en geeft niet eens een gele kaart en Van Bommel kijkt dus even boos om zich heen en uh, Trekkerbeet een beetje. Maar uh, verdedigend was dus zo zwak dat nak. Dat uh, in de rust is Looms. Echt verreweg de slechtste man van het veld uh, vervangen. Door uh, Nebosja Goudelje. De vader van de man van de overtreding zojuist. En uh, is uh, Jens Janssen in zijn plaats gekomen. Anthony Leurling is ook gekomen. In plaats van Hadouier. Waar we ook weinig van hebben gezien. Maar PSV is zoveel beter. En speelt een uh, knappe wedstrijd op een man na. Die heeft nu de bal. Dat is Narsing. die heeft nog weinig goeds kunnen doen in deze wedstrijd. Nu dan misschien trekt het uh, strafschopgebied binnen. Geeft de bal aan uh, Hutchinson. Hutchinson uh, probeert langs Bottingen te raden. dat lukt. Hutchinson nog altijd bal voor. Nou, intikken, nee. Niet intikken voor uh, uh, Matafs. En dan gaat de bal via het been van Gillissen over de achterlijn. Overigens wel een aardig detail. Van alle veldspelers van PSV is er maar eentje die dit seizoen nog niet heeft gescoord. Uh, Zanga, ik zei dat hij zijn eerste doelpunt maakte. Het is een tweede vanavond. Alleen Wilfred Bauma is degene... In de team als veldspeler natuurlijk Boy Waterman ook. Maar Wilfred Bauma heeft nog niet gescoord dit seizoen. Dus daar is het wachten nog op in deze wedstrijd. Want het is gewoon wachten op doelpunten. De hoekschop wordt voorgegeven. Wordt half weggekopt. En dan een knal van Bauma. Nou, er kwam hij nog bijna. Maar de bal smoort in de, uh, op weg richting het doel. En dan heeft PSV de bal al meteen weer overgenomen. Het leek even op een counter van uh, de breda Maar PSV heeft overgenomen met Lens. Uh, goede bal. Wijnaldum, Wijnaldum uh, langs de uitblinker. Niet langs de uitblinker dus. Uh, Jelle ter Rouwelaar. De man die Nak nog een klein beetje overend houdt. Want hij ligt weer goed in de weg. Zoals hij eigenlijk de hele wedstrijd al uh, goed aan het kippen is. Want aan hem liggen die vier doelpunten niet. Hij heeft zelfs een, uh, een penalty kunnen stoppen. Kijken wat Nak in de aanval kan. Bal gaat uh, de diepte in richting Godelje. Maar de bal is te hard. Hij rolt in de handen van Boy Waterman publiek van PSV horen we op de achtergrond en van Nak Breda zijn ze heel stilletjes. En dat is logisch. Als je op de 16e plaats staat met 14 punten en zo uh, matig ook nog voetbalt in een thuiswedstrijd. Avondje Nak. Nu een overtreding van Jermaine Lens, maker van twee doelpunten van de vier van PSV is er een vrije trap voor NAC Breda. Ga mee zo duidelijk naar het nieuws van 10 uur. Balbezit voor NAC Breda. Het enige wat deze wedstrijd nog kan helpen voor de Bredanaars... is dat er snel een doelpuntje valt. Maar dan uh, zijn we toch een beetje aan het dromen. Balbezit voor NAC Breda. 1-4 na 55 minuten spelen in Breda. Langs de lijn. op 1... Jama dagen Zit je goed, Jan? Vieze luiers. Zit ja. je goed? Ja. Staren naar de muur. Personeel zonder tijd. Hier wordt niemand beter. Hier kunnen alleen maar lief zijn voor de mensen. En ze goed verzorgen. En lekker eten en drinken. En that's it. Degids.fm gaat het verpleeghuis in. Waar wilde je dan naartoe? Naar huis. De mensen van Huisje 5. Hallo. Een indringend radioportret van de bewoners van verpleeghuis Katwijk in Os. Komt u ook lekker eten? Tussen kerst en oud en nieuw bij de gids.fm. Komt u ook lekker eten? Ja. Tussen 11 en 12 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De jeugdopleidingen van de Eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen. Speel mee met de Vriendenloterij en steun de jeugdopleiding... van jouw favoriete eredivisieclub. Je maakt dan direct kans op seizoenkaarten en vele andere prijzen... oplopend tot 100.000 euro. Ga snel naar vriendenloterij.nl slash eredivisie en speel mee. Vriendenloterij, maatschappelijk partner, eredivisie. Ik ben Hanneke Groenteman. En ik vind dat het leven zelf het leven de moeite waard maakt. Ik geloof dus in het leven voor de dood...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 Dit is Radio 1.